Uw nieuwe bank, relax of goed slaapcomfort? Bij de Statiewonen in Waspik vindt u het allemaal. Steven Z-adres voor al uw vloer- en raambekleding. Alle grote meubelzaken al afgelopen en niets kunnen vinden? Bij de Statiewonen vindt u het wel. Een goed advies, een ruim assortiment en prijzen die lager liggen dan op de Meubelboedepaar. En dat alles in een gemoedelijke sfeer. Kom gezellig woonwinkelen en bezoek ook eens onze site. Statiewonen.nl Voel je echt thuis bij de Statiewonen aan de stationslaan 2 in Waspek. U wilt uw naamsbekendheid vergroten en tegelijkertijd uw omzet zien stijgen. En dat tegen een zeer aantrekkelijk tarief? Ja? Alleens aan adverteren op Langstraat FM gedacht? Nog niet? Neem dan vrijblijvend contact op met onze reclameafdeling. Mail naar verkoop.langstraatmedia.nl of bel 0416 652 652. En profiteer vandaag nog van meer naamsbekendheid. Voel je echt thuis bij de statie Wonen aan de Stationslaan 2 in Waspik? Voor alles op het gebied van complete woninginrichting. Bent u ook te veel tijd kwijt aan papieren rompslomp? Ziet u door alle formulieren soms ook het bos niet meer? Welkom bij Benders Adviesgroep, de nummer 1 financiële dienstverlening van de Langstraat. Wij zijn er om u te ontzorgen op het gebied van administratie, verzekeringen, hypotheken en belastingzaken. Tevens zijn wij zelfstandig intermediair regiobank. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk op bendersadviesgroep.nl de volgende bedrijven wensen alle lopers van de 80 van de Langstraat heel veel succes. Eetcafé City, Baalwijk. Bohaco. Ramen, deuren, Serres en Zonbering. Dreamsites Webdesign, Baalwijk. Autobedrijf Toyota van Dorst. Madex Fietsspeciaalzaak Waalwijk. Tweedehands interieur, Sprangkapelle. Pols Motoren in Baalwijk. Je wilt een huis gaan kopen, maar je weet niet hoe je dit het beste moet aanpakken? Loop dan een kantoor van de hypotheeklounge binnen. Of kom naar onze gratis cursus Huis Kopen. Wil je echt alle tips en trucs horen? Kijk dan op www.cursushuiskopen.nl Wist je dat Albert Heijn Jansen elke dag van het jaar geopend is? Van 8 uur s ochtends tot 10 uur s avonds... Albert Heijn Janssen, Bloemenoordplein Waalwijk, zet de tijd op één uur. Goedemiddag, ik ben Casper Meijer. Florida zet zich schrap voor orkaan Irma. De eerste deel van de orkaan raast nu over de Amerikaanse staat. Het waait en regent al hard in grote delen van Florida, merkt deze Amerikaanse verslaggever. De wind, de ik heb nooit iets zoals dit gekregen. Ik in Orlando voor twee jaar. Ik heb alleen tropische stormen. Dus dit is mij President Trump roept iedereen op om zijn spullen te laten liggen en zo snel mogelijk weg te gaan. Mensen kunnen terecht bij schuilplaatsen, maar er staan inmiddels wel lange rijen of ze zitten vol. Koning willem Alexander is met minister Plasterk onderweg naar Curaçao. Hij bezoekt daar de slachtoffers van orkaan Irma. De tweede orkaan, José, heeft vannacht weinig schade aangericht. De orkaan ging op zo'n 100 kilometer langs het eiland. Mike was tijdens orkaan helemaal op Sint Maarten. Hij kwam vanochtend aan op Schiphol. Totale verwoestheid, grote schaal plunderingen, beroven. Er dreigt nu alweer watertekorten en voedseltekorten. En, uh, ja, dat is gewoon heel dubbel. We hebben gewoon heel veel geluk gehad. Echt heel veel geluk gehad. Op Giro 5125 is tot nu toe zo'n 1,5 miljoen euro binnengekomen voor de slachtoffers op Sint Maarten. Het aantal doden door de zware aardbeving in het zuiden van Mexico is opgelopen naar 65. De meeste doden vielen in het zuidoosten van het land. Er zijn veel gebouwen ingestort. De beving had een kracht van 8,1. Zo'n zware aardbeving komt ongeveer één keer per jaar voor. Bij grote politiecontrole na een dancefestival in Amersfoort heeft de politie de nieuwe speekseltest gebruikt. De politie controleert daarmee of er alcohol of drugs is gebruikt. De test mag alleen gebruikt worden als de politie een vermoeden heeft. Dat iemand bijvoorbeeld hele wijde pillen heeft, zich wat onrustig gedraagt of juist heel erg rustig gedraagt. Wat maalt met zijn kaken. Er zijn dus meerdere indicaties waar je kan zien of drugs is gebruikt. Met de test kunnen tien verschillende soorten drugs worden gevonden. Bij de controle zijn vier mensen aangehouden, drie hadden alcohol op, één had er drugs gebruikt. Het weer nog op veel plaatsen zonnig, maar langs de kust nog kans op een bui. Het wordt rond de 18 graden vandaag. Vanavond vanuit het westen regen en de wind trekt aan. En volgende week blijft het wisselvallig. Dat was het nieuws van NOS op 3. De volgende bedrijven wensen alle lopers van de 80 van de Langstraat heel veel succes. Bandenhandel Waalbijk, Zowel nieuwe als gebruikte banden en velgen. De pannenkoekenboerderij Drunen, Gemeente Waalwijk, Harry Kuyskeukens Nieuwkuik, Kastelein en Berens, Waalwijk, Bas van Doren Tweebielers, Vlietberg Vlijmen, Bistro Jan, Waalwijk.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 www.swmluchttechniek.nl SWM Lucht en koeltechniek. SWM lucht en koeltechniek. Vos Tweewielers, Wijk en Aalburg. Voor een goede prijs kwaliteitverhouding deskundig advies, professioneel uitgevoerde reparaties, fietsverzekeringen en het afmonteren en veilig klaarmaken van uw nieuwe fiets... bent u bij Vos Tweewielers aan het juiste adres. Vos Tweewielers heeft een ruime showroom van 1200 vierkante meter. In deze showroom vindt u een uitgebreide collectie nieuwe en outlet modellen. Vos is specialist in e-bikes, Koga, Flyer, Gazelle, Sparta en Pegasus. Kom langs en maak een gratis proefrit bij Forst 2 in Wijk en Aalburg. Kijk ook op wwwvorst In 15 seconden rozenbrand timmerwerken uit Kaansheuvel. Zeg je Rozenbrand Timmerwerker uit kaasheuvel, dan zegt je duur dure dakkapellen, ergens metselwerken... renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden... eigenlijk alles waar een vakman aan te pas komt. Kortom, rozenbrandtimmerwerker.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden? Wil jij kans maken op een paar wandelschoenen naar keuze? Ga dan naar facebook.com slash langstraatfm. Plaats onder het bericht van de actie... je mooiste, origineelste of leukste foto... van de 80 van de Langstraat. Dinsdag 12 september maken wij de winnaar bekend. www facebookcom langstraat.fm Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door hardloopshop.nl. De 80 van de Langstraat is ook live te zien op Langstraat TV, Ziggo Kanaal 42, en ook op internet www.langstraatmedia.nl. Jack Klein bouwmaterialen in Kaatsheuvel.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 Radio- en tv-reclame is helemaal niet duur... en dé manier om uw bedrijf in de etalage te zetten... voor een groot publiek in heel de Langstraat. Kijk eens op www.langstraatmedia.nl. Als u tenminste niet bang bent voor meer naamsbekendheid en omzet. De 80 van de Langstraat via Langstraat Media... wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Jansen Waalbijk. Albert Heijn Jansen, ook tijdens de 80 geopend. Van 8 uur s ochtends tot 10 uur s avonds. Van de Langstraat. Live, live, live. live. Het grootste wandel-evenement van de regio. De 80 van de Langstraat. Live via Langstraat FM en Langstraat NL. Met nu Erik van Vliet. Voor degenen in zijn schuilhoek achter glas. Voor degenen.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 we zijn allemaal samen. Zing, weg, huil, wit, lach, werk en ronde. Zing, weg, huil, wit, lach, werk en ronde.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 Op zijn risicoloze, hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Zing het huil dit, laat weg en rond.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 De zing, en, huil, mit, love, die zondag, en zo heet hij officieel: hè? zing, vecht, hulp, bid zondag, en bewonder. En vooral op deze zondag, natuurlijk. Bidden heel belangrijk. Zondag, of je de eindstreep wil halen van de 80 van de Langstraat, ja, zondag, kan altijd een klein beetje helpen. Nou, het duurt nog tot en met vijf uur uh, in deze regio, met de tachtig van de Langstraat. En dan uh, moest een beetje alles binnen zijn en na vijf uur dan mag je ook nog wel binnenkomen. Maar dan geloof ik, dan telt het niet meer, hè? Nee. Dan had ik helemaal voor niks gelopen. Ja, dan word je thuis weer uh, uitgemaakt van, hé, hey, kon je weer niet helemaal tijd uitlopen? Ja. Maar nee, maakt niet uit, vind het sowieso knap, hoor. Ik denk, als ik mee zou doen, dan zou ik vannacht om twaalf uur pas aankomen. het van de Langstraat, live. Op Langstraat FM, Langstraat NL en Langstraat TV. Hier is de Whitsie Family. 80 van de Langstraat live. Vraag een plaat aan of doe de groetjes via radio en tv. De 80 van de Langstraat die volg je natuurlijk via ons. Ja, is wel leuk. Wel even kijken wat voor toentje dit was. Maar uh, hij is wel lekker, hè? Ja, even kijken, want hij al bijna vergeten dat er ook nog ander nieuws is als de 80 van de Langstraat. En dat denk je goed, want er is geen nieuws. Het is alleen maar 80 van de Langstraat nieuws. Nee joh, op de website uh, langstraatmedia.nl staat uh, heel veel te lezen. Uh, natuurlijk over de 80 van de Langstraat, waterzakken en het bezoek van tv-ster Ingrid Jansen tijdens de mini-80. Het hele artikel kun je daar uh, teruglezen. En uh, ook nog dat Waalwijk 47.000 euro heeft gedoneerd aan Sint Maarten. En er is een nieuw dorpshuis, Loon op Zand. Dat uh, ja, ze heeft even een tijdje geduurd, maar uh, het komt in zicht. Dat is er ook te lezen. Voetballiefhebbers RKC Waalwijk, FC Den Bosch. Als je na die wedstrijd kaartjes hebt, uh, even een pen pakken. want je moet even de, de datum veranderen, want die is uh, verzet naar 8 oktober. Ja. En Joep Trommelen, wie kent hem niet, onze medewerker ook bij Langstraat Media, eh, krijgt een, uh, ja, is nu ook de nieuwe columnist van het Brabants Dagblad geworden. <middels in de handen> dat zijn een beetje de hoofdpunten van het nieuws uh, vandaag op uh, langstraatmedia.nl. Ja, het laatste uur is inmiddels ingegaan, hè? Ja. Wat betreft uh, ik dan, en dan straks ga ik in de stad, heb nog weer de microfoon staan. Dus als je denkt, wie is die man, dan weet je dat ik het ben. Ja. Het laatste uur van Erik van Vliet hier op Langstraat Media op de 80 van de Langstraat. En hier is Deodeto. Goh, hij lijkt wel uitgezocht. Heb je jou hoor?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 Het ging voor de baas, het ging vooruit. Het ging vooruit. Het ging vooruit. Het ging voor de baas, het ging vooruit. Hij wilde erop. Hij wilde erop. Hij wilde erop. Hij wilde erop. Met zoveel vuur, met zoveel ster. Hij wilde erop. Oeh, het bloed van wel in mijn kop.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 Toen dacht ik me minder gelovigen. Waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons wekelijk zoveel puiten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Oléola! Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Oléola! Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé. Je moest je zien hoe dat ze s'nachts naar een wc-pot toe kruipen. Olé, olé. Trek me uit de vlamse klei. Geef me een drummer en maak me blij. En geef me vuur, en geef me vuur. Geen lucifer natuurlijk, maar passie elke keer. Geef een vuur, geef een vuur. Geen lucifer natuurlijk, maar passie elke Het was de liefde, het was de liefde, het was de liefde. De liefde voor muziek, het was de liefde. Het was de liefde, dat was de liefde. Ik heb hem een keer. Eén keer, echt waar, één keer ontmoet deze Raymond van het Groene Woud. Het was een hele toffe peer. Uh, toen had hij opgetreden in Gerardsbergen. Dat ligt daar uh, ergens uh, in België, ook bij de muur en zo... waar dat, uh, dat wielrennen altijd voorbij komt. En uh, ja, toen had hij uh, zeg maar het optreden gehad, Raymond van het Groene Woud. En toen uh, liep hij het podium af, want hij is eigenlijk in België... een hele gewone man, want hij kan gewoon nog uh, de overstraten lopen. Niks aan de hand. En toen, uh, toen ging ik naar hem toe en ik zei... Hey, Raymond, ik ben van de radio uit Nederland... Hij zegt, dat is in de wereld een domme Hollander. Ja, hij had het al gelijk in de raten. Want ja, Belgen doen dat niet meer bij bekende Nederlanders. Maar bijvoorbeeld ook Urbanus. Een van de bekende mensen die ook daar regelmatig in de stad rondloopt. Ja, lijkt allemaal heel vreemd, maar het gebeurt echt. Ja. Nou, vandaag zijn er dus ook wel bekende Nederlanders te spotten... tijdens de 80 van de Langstraat. Soms hebben ze een beetje zich vermond en zo. Ja. Extra hoed op. Wie weet, hè? Nou, we gaan zo weer eens even kijken of er wat te melden is vanuit de stad. Hier is Abba. van de lijnstraat live Steps one, Step two, and three. Step one, you find a girl who loves. Step two, she falls in love with you. Step three, you kiss and hold her tightly. Yeah, that sure seems like heaven to, heaven to me The formula to heaven. for heaven's to heaven. very simple Just follow the rules and you will see And as life travels on Steps to heaven, steps Step one, heaven. two and three Step one, you find a girl who you uh -huh. love Step two, she falls in uh -huh. love her with you Sure, three steps to heaven Seems like heaven three Steps to, heaven. to me Just follow three Steps to heaven Steps, three steps one, to heaven Steps to Cockman hoorde je voorbij komen en three steps to heaven. Ja, ik zit even op mijn schermpje aan de linkerkant te kijken. En ja, er zijn even geen verslaggevers uh, beschikbaar. Maar ik kan wel even kijken wat het geluid is op de tv. Misschien is dat ook mogelijk. Ik zie allemaal mensen binnenkomen op mijn linker scherm. En die worden dan natuurlijk door uh, familie en door vrienden en door bekenden verwelkomd. En sommige mensen die komen dan binnenwandelen, dat zei ik er dus straks ook al, nou ja, die, die zien eruit alsof ze echt geen 80 gelopen hebben. Die zijn nog gewoon hartstikke fit en blij. En ja, die zouden er dus zo nog 80 eventueel bovenop kunnen doen als ze dat zouden willen. Uh, nou ja, kijk maar even op Langstraat TV, want daar zie je alles voorbij komen over, uh, ja, over, uh, over de 80 van de Langstraat. En uh, ja, er komen echt, uh, het is, gaat nu echt met bosjes. En als je nou naar de website gaat van de 80 van de Langstraat, daar uh, kun je bijvoorbeeld het rugnummer intypen. En dan uh, komt er op een schermpje, zeg maar, komt dan uh, zeg maar te staan wie het is en hoe laat die persoon is binnengekomen. Ja! Even een tip hoor, zomaar ook een leuk spelletje vanmiddag, typ gewone nummer in. En dan kun je bijvoorbeeld thuis een spelletje doen van waar begint die naam mee bijvoorbeeld. Zeg jij het maar als je dan met z'n... Uh, twaalf bent bijvoorbeeld en degene die het net goed heeft, die geeft een rondje. Bijvoorbeeld. Ja, ik, ik noem er even wat hè. Het hondert en het bliksemt en het meters meer. Het wordt dus pompen of verzuipen, als de enige manier. Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug.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 met de spiegel, of we de de Om de te varen te de wind de wind rug. onze rug. volle met volle de de de andere, De werk doet leven, gaat zoals het gaat. Maar zorg dat je erbij bent, dat je weet dat je bestaat. Laat de vruchten vuren branden. Doe het onrecht in de boom. Geniet met volle tuugel, het de dag zoveel je kan. Het onder de bliksem en het derd, regen met de spieren. Het wordt te stompen of verzuipen als de enige manier om de juiste koers te varen met de wind. Met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug Het donderd en het flixend en het regent, meters bier Het wordt de poppen op verzuipen, als de enige de manier Om de juiste koers te varen, met de wind in onze reur Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug Om de juiste koers te varen, met de wind in onze reur Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug Ja, Van der Lijstraat, live. Coming from Mars Ja ja chances of anything coming Jeff Wayne, een van de liedjes die uh, ja, eigenlijk een beetje uh, in de vergetelheid is. Want uh, ja, ik hoorde hem de laatste tijd op geen één radiozender meer. Ik dacht van, weet je wat? Ik pak hem er even lekker bij. The Eve of the War. Ik heb trouwens de oude LP nog. Ja. Op een draaitafel, weet je, met zo'n naaltje. Die gaat er dan op zo en dan draait hij rond en kraakt hij ook een beetje. En daar zit dan een heel verhaal bij, ja. Best leuk hoor. Ja, en ik, uh, jij ja, kunt me even gek verklaren, maar ik denk dat het helemaal waar is wat uh, Jeff Wayne zingt. De kans is 1 op miljoen, maar het gaat een keer gebeuren dat er bezoek komt uit een ander regionetje. Maar van de maan natuurlijk niet, want die zijn al lang blij dat al die maanspullen zijn achtergelaten. Maar ja, marsmannetjes en zo, ja, Je kan het misschien raar vinden nadat je dit hoort. Dat dus je denkt de volgende keer dat Erik die spoort niet helemaal, maar ik geloof het wel hoor. Ik kan haast niet geloven dat wij de enige zijn in dit grote zelfs. Wie weet is er nog wel ergens een andere grote planeet die wij niet binnen ons rijkwijde hebben, dat er binnenkort gewoon uh, dat ontdekt wordt of zo, en dat we dan op vakantie gaan en dat de 80 van de Langstraat bijvoorbeeld over 150 of over 200 jaar op mars gehouden wordt. Ja, kan allemaal hoor. Er staan trouwens leuke tips op de website voor de 80 van de Langstraat, want. Uh... Voordat je aan de 80 begint moet je natuurlijk een beetje voorbereiden. En dan nou is het zo dat je voordat je aan de 80 begint altijd je spieren goed los moet maken. En je moet langzaam beginnen. Nou, dat is dan een hele goede tip, want meestal als ik ga wandelen dan begin ik gelijk veel, heel, heel erg snel. En dan houdt het altijd uh, na een kilometer of vijf alweer op. Dus dat is een goede tip en ook eet over de hele route heen. Dus dat betekent uh, niet aan het begin gewoon vol eten. Veel mensen denken van ja, maar daar heb ik straks geen tijd voor voor eten. Nee, neem het gewoon mee in je rugtas en dan onderweg gewoon een hapje eten, bijvoorbeeld. Ja, dat is het beste voor je lichaam. En ook luisteren naar je lichaam is ook heel erg belangrijk. Maar als je lichaam zegt van het kan niet meer of je hebt zware beenpijn, moet je niet denken ik wil hem toch uitlopen, ik moet hem uitlopen. Maar dan moet je echt luisteren naar je lichaam en gewoon de handdoek in de ring gooien. En dan denken volgend jaar gaan we het gewoon weer proberen. We trouwens een nieuwe DJ hier binnen de gelederen bij Langstraat FM, ja. En dat is Mark van den Hoek. Ja, hij doet binnenkort de Langstraat Funk Night. En dat is van 5 tot 7, dus hierbij is dat gemeld. Goed, nou we zijn er nog in elk geval tot 5 uur vanmiddag. Live wat betreft de 80 van de Langstraat. Met, ja, eigenlijk een beetje... Een soort scrolling van hits, want we mogen eigenlijk alles draaien, als het maar vrolijk is. Normaal is het zo, krijg je een lijstje voor je neus. Maar overdragen is het er wel van zoeken naar en zie maar wat je draait. Tijd voor uh, Operation Robinson, oftewel KC en de Sunshine Band. Nee, joh, die K3-pasjes. Ik, ik weet het niet. Af toe een beetje die pasjes oefenen, maar Valt toch niet mee hoor? Kun je dan? Niets is ooit zo mooi geweest. speciaal voor Daniel. Want hij uh, voegt dit liedje aan van K3. Hij zegt, uh, ik zit ook eventjes af en toe te kijken naar de tv. En ik luister naar de radio. En ik wil graag een van K3. Nou, goed hierbij dus. Mama, ze, toch wel leuk. Even kijken naar het weerbericht, want uh, het is nou wel mooi zonnig als ik een beetje naar buiten kijk. Het zonnetje schijnt heerlijk en zo, maar blijft dat ook vandaag de hele dag? Nou, jawel, dat blijft de hele dag, want uh, ik zie hier even op buienradar dat het droog blijft. Sowieso, sowieso, echt waar, tot kwart over vier blijft het droog. Het staat hier echt op mijn scherm aan de rechterkant. Dus uh, dan ben je in elk geval zeker dat je geen paraplu nodig hebt. Dus tot kwart over, maar houd het wel in de gaten, hè, kwart over vier... Dan gaat het regenen. Ja, er staat hier lichte regen. Dus om kwart over vier moet je oppassen, want dan kan het wat nat worden. Ja, oké. Okay. Nou, dus houd, zet de timer kwart over vier. He, dan kan het licht, licht hoor, gaan regenen. vind het wel zo leuk, die weersites? Die gaan de tijden erbij zetten. En dan sta ik buiten te wachten van, hallo, mag ik even? Het is twaalf over. Het, het zou gaan regenen nu. Hallo? Nou, we hopen dat ze de voorspelling verkeerd hebben We hopen gewoon op zon tijdens de 80 van de Langstraat, hè? Ja! Langstraat FM, Langstraat NL en Langstraat TV, we zijn er 24 uur per dag bij bij deze loop van 80 kilometer! Jawel! De mooie blauw-rood-witte ballonnen bij de finish en langs het parcours op diverse plekken. Heerlijk! Goed! Tijd voor uh, de boxring. Hier is Survivor. Het oog van de naald. Survivor hoorde je met Eye of the Tiger. Goed, we gaan even overschakelen naar Peter, want hij is natuurlijk weer de tachtig van de langste. Peter, waar sta je? Zegt u het maar? Op, de, op het Ratersplein, achter de vinnen zijn wij, en daar zitten twee lopers in het ras, 2063 en 2064. De tocht volbracht. Ja, ja, inderdaad. Ik heb hem uitgelopen en dat was het doel vooraf. Dus ik ben zeer tevreden. Ja. De eerste keer dat je de 80 mee hebt gelopen? Ja, voor mij de eerste keer. Voor mijn vader is het de vierde keer nu dat hij me heeft gelopen. Je vader heeft ook meegelopen? Ja, ja jullie, klopt. Ja. Jullie hebben je tegelijk ingeschreven? Ja, ja, eigenlijk wel. Samen tegelijk, ja. Had je er veel voor getraind? Nee, nee ik heb alleen uh, nieuwe wandelschoenen gekocht, want die had ik nog niet. Mm -hmm. Toen heb ik uh, vier keer 10 kilometer gelopen. En uh, ja, toen ben ik aan de 80 begonnen. Dus ja. daar valt best wel mee. Uh, Goed gegaan. Ja, ja. Goed bevallen. Ja, zeker. Uh, ik heb hem uitgelopen en uh, ja, niet heel veel last gehad van blaren. Dus uh, ik ben zeer tevreden. Dat is ook fijn als je geen blaren loopt. Ja, inderdaad. Ja, dat is nooit prettig. Nee. Wat ga je nu doen, uh, zo na de tachtig? Uh, slapen, denk ik. Want straks strak plan is. Eerst slapen. Ja. Precies. Ja, je hebt nu al lekker uh, wat drinken op en zo. Ja, ja, onderweg gaven ze eten en drinken, dus ik heb voldoende gehad en uh, ga ik mijn bed maar eens opzoeken. Ja. Nou. Eh, wat rustig, ga ik toch even naar je vader toe. Is goed, dank u wel. Alsjeblieft. Vader heeft al voor de vierde keer meegelopen hoor ik. Ja, voor de vierde keer. Hoe is uw tocht gegaan? Ik vond hem heel zwaar. Heel zwaar? Nou, ik heb wat blaren gelopen, daar had ik elke keer last van. Dus ik kwam ja. elke keer een blaan terug, dus uh, ik heb er zeven, zeven gelopen, dus uh, zeven blaren. Ja. Dat is niet mis? Nee, nee, ik ben op twee verzorgingsposten geweest waar ze dan geholpen hebben om hem door te prikken. Hmm. Maar daar uh, hebben we wel last van gehad. Ja, dat kan een bevrijving zijn, net een sok verkeerd zitten. Uh, aan de schoenen kan het niet liggen, die heb ik al een paar jaar. Maar... Daar ligt het dus niet? Nee. Maar dat was uh, voor, mij... voor mij wel heftig. Andere jaren had u geen bladen? Uh, ja, één of twee, maar dit was echt uh, extreem. Ja, Zeven dus uh, ja. heftig? Ja. Ja. Want vaak komen jullie eigenlijk vandaan? Vlijmen. Uit Vlijmen. dus ja, het is eigenlijk bijna een thuisavond. Ja, nee, het is een thuiswedstrijd. Dus, ja. uh, super, hartstikke leuk. We komen door het dorp heen gisteravond, dus dat uh, was heel leuk. Uh, bij, uh, bij de sporthal uh, daar gingen we dan de, de straat op richting het plein in Vlijmen. Uh -huh. En daar wonen wij vlakbij. Dus, uh, ja, is dat dan niet vervelend als je dan uh, van huis naar weer af moet gaan lopen? Nee, op zich niet. We uh, we hebben ons ingeschreven om uh, die 80 kilometer te halen. Dus uh, dan moet je er wel voor gaan. Nou, dat is weer gelukt. Ja. Vol volgend jaar weer? Uh, ja, ik wil het wel proberen met minder blaren dan. Ja, nou, dus, en, uh, de vijfde keer dan voor u? Ja, probeer het. En uh, oh, hopelijk gaat oh, u zo dat dan ook. dat dan op ja. mee. is wel leuk natuurlijk samen lopen. Heb ik wel gevraagd, maar je moest er nog over nadenken. Oh, ik, <lacht> ik, ik, ik ga het ook heel even vragen. Heel even, toch? Ik hoor al zeggen, ik denk het wel. Ja, ik weet het nog niet helemaal zeker, maar ik ga er vanuit van wel. Dat ja, er wel als je het de eerste keer verbruikt hebt, dan... De het toch naar de tweede keer? Dat daar wil ik zeker. Ja. Dankjewel en uh, veel succes. Uh, ik met slapen en uh, ons jou weer... Uh... Dank u wel. Alsjeblieft. Nou, dank u wel, Erik. Oké, okay, Peter. Ja. En, uh, ja, normaal zou het hier stil moeten wezen op deze plek, plek waar die ik dus nou uh, moet doen. Want uh, het is twee uur geworden. Dat betekent de boodschappen en het nieuws graag tot zo. Het laswerk, stukwerk, metsel- en tegelwerk, verlichting tot maatwerk. Labax, de bouw van uw haard is onze zorg naar perfectie. Www .labax .nl.